3 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint president Obama aan de jaarlijkse State of the Union in het congres. De toespraak wordt door miljoenen Amerikanen primetime gevolgd op televisie. Obama zal vooral de middenklasse centraal stellen. Die heeft volgens hem onvoldoende kunnen profiteren van de economische groei van de afgelopen jaren. Obama wil maatregelen nemen om de middenklasse te versterken... en de ongelijkheid aan te pakken. Indien nodig zal hij het congres passeren, waarschuwt Obama. De noodleidende bevolking van de belegerde Syrische stad Homs... heeft nog steeds geen noodhulp gehad. De VN staat klaar om een convooi te sturen... met hulpgoederen voor de zeker 2500 mensen... die in het centrum van de stad zitten opgesloten. Maar op de Syrië-conferentie in Geneve... werden de partijen het gisteren opnieuw niet eens. De Syrische regering eist garanties... dat de spullen niet in handen komen van terrorisme, terroristen. De verzamelnaam voor iedereen die zich verzet tegen het regime. Drie Nederlanders zitten vast in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens persbureau ANP zijn het vliegtuigspotters... en zitten ze vast op verdenking van spionage. Een familielid zegt dat er drie enthousiaste vliegtuigspotters zijn... en dat ze vermoedelijk verboden objecten hebben gefotografeerd. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken... bevestigt alleen dat de drie vastzitten in de Verenigde Arabische Emiraten. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met de inzet van een Europese troepenmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar woedt sinds december een burgeroorlog tussen islamitische en christelijke milities. De EU-militairen worden waarschijnlijk binnen enkele weken ingezet op de luchthaven van de Centraal-Afrikaanse hoofdstad, Banki. En daar bivakeren nu zo'n 100.000 mensen die op de vlucht zijn voor het geweld. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog... met ook wat opklaringen, minima rond het vriespunt. In het noordoosten wat kouder, plaatselijk kan het glad worden. Overdag af en toe zon, op de meeste plaatsen droog... en een stevige oostelijke wind met middagtemperaturen... van min 3 in het noordoosten tot plus 3 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. WNL. Nog steeds wakker. Met Diederik van Zessen. Welkom terug. Leon Goeienacht. We, we bevinden, bevinden ons ergens tussen dinsdag 28 en woensdag 29 januari. En we hebben nog geen zin om naar bed te gaan. Kent u dat gevoel ook? Of kunt u niet slapen? Geen probleem. Zet nog eens een warme kop thee en kruip onder de deken van Nog Steeds Wakker op Radio 1. Over een minuut of vijf nemen we de nieuwsdag door met de band Wonder... die vannacht bij ons te gast is. Wat gaan we onthouden van deze waterige dinsdag? De nationalisatie van de SNS-bank in 2006 weten we nog steeds niet precies hoe de volk in de stil zit. Ondanks uh, dat, het maandag, gepubliceerde, ondanks dat het maandag gepubliceerde evaluatierapport. We beschouwen met iemand die 25 jaar in het vak zat als oud-bankier bij ABN AMRO... en schrijver van Dagboek van een Bankier, Tony de Bree. Goedemorgen. Goedienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sorry, ik ben al net uit de pyjama. Minister ah. Dijsselbloem zei vandaag uh, dat het juridisch waarschijnlijk niet haalbaar is... om een claim uh, te verhalen op de oud uh, sns Top. Wat denkt u? Nou, ik denk dat dat in Nederland over het algemeen inderdaad heel erg moeilijk is. Uh, ik denk dat het ook een soort precedent zou scheppen voor, voor een heleboel andere gevallen... en een heleboel andere situaties uh, die natuurlijk de afgelopen periode hebben meegemaakt. Ja, Waarom focust men zich zo op die SNS-top? Ja, ik, ik, ik, ik denk dat het, uh, dat het eigenlijk twee redenen heeft. Aan de ene kant merk je gewoon dat er uh, veel mensen toch in het land iets hebben... van goh, de, de, nou de een na de andere uh, gebeurtenissen die voor, de vele, voor veel mensen nog een beetje uit de lucht komen vallen. En ik denk aan de andere kant dat er ook veel, uh, een grote rol mee is dat, uh, dat er natuurlijk enorm veel publiciteit aan uh, gegeven wordt... en dat er ook een aantal boeken tegelijkertijd over verschijnen. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat wel de twee belangrijkste factoren zijn wat mij betreft. Uh. Ja. Is het goed dat er zoveel openheid uh, komt ineens? Nou ja, ik denk, ik denk dat dat op zich wel een goede zaak is. Ik, bedoel, ik kan me ook heel goed voorstellen dat veel mensen uh, op allerlei manieren... Ja, toch een beetje genoeg hebben van, uh, van, van dit soort nieuws de hele tijd. Ik denk wel dat, uh, uh, dat op het moment dat uh, de, de, ja, de, de ergernis en, en de woede van mensen een beetje gezakt is... dat we ook uh, gaan kijken wat je er nou uh, aan de toekomst, in de toekomst eigenlijk aan, uh, aan kan doen. Ja. En want die, mijn eigen gevoel is veel meer mijn eigen idee ook vanuit de praktijk van ja... Je weet gewoon dat er heel erg veel verandert in die sector... eigenlijk door automatisering. Ik vergelijk het vaak een beetje met het internet. Ja, Het internet ga je ook niet proberen te, te reguleren... En, en, en toezicht op te houden... door daar allerlei wetten op aan, voor aan te nemen. Maar je zult daar gewoon hele andere dingen op moeten, moeten loslaten... Uh, ja, om, om het eerder in de gaten te krijgen... in plaats van voordat het te laat is. Ja. Nu bent u een oude rot in het vak, dus u kunt erover meepraten. Zou er ook niet mm -hmm. een wat scherpere focus moeten zijn op de Nederlandse bank? Nou, je bedoelt de Nederlandse, bank, de Nederlandse bank zelf bedoel je? Ja. Ja, nou ja kijk, ik, ik, denk, ik denk dat het zeker zo is. Hè, dat heb ik ook in dat boek geschreven, maar ook al eerder op, in columns en blogs en zo. Dat Het is zeker zo dat de Nederlandse bank een belangrijke rol heeft. Maar ook daar geldt voor hè, dat in de loop der jaren men, men aan de ene kant toch, uh, toch niet de, de hulpmiddelen altijd heeft. Met name elektronisch gehad om, uh, om uh, toezicht uit te voeren. En ik denk dat aan de andere kant het belangrijk is, is dat, uh, dat uh, niet alleen de Nederlandse banken, hè, maar ook de banken zelf, uh, uh, ook de media en, uh, ja, en mensen uit de politiek meer gaan kijken naar van ja, wat is nou effectief en, en hoe komt het nou dat, ja, dat het elke keer gewoon toch de, de pas naar boven komt voor een heleboel mensen als het te laat is. En, en mijn laatste punt erbij is, en dat heb ik zelf in, in, in, de, in de praktijk meegemaakt dat er komen vaak best wel in een, in een vroeg stadium signalen komen... ook vanuit banken zelf. En dus wat je ook zou kunnen doen... is veel meer kijken naar... Goh, uh, wat voor soort signalen kun je nou in, in een eerder stadium opvangen? Ja, noemt eens van die eh, signalen? Je dat, uh, wat zegt u? Noemt u eens van die signalen? Nou ja, kijk, ik neem een voorbeeld. Je, je kunt op een gegeven moment uh, uh, de, de aanloop naar de crisis... Uh, ja, zo'n crisis ontstaat niet in één keer... maar je ziet op allerlei manieren ook bij banken zelf... Ja, je, ziet, je ziet die producten langskomen. Je ziet op allerlei manieren zie je dat, er, uh, dat er dingen gebeuren... Die, uh, ja, die, die, die een soort aanloop zijn naar een crisis. He, kijk naar schuldensituaties van landen. Uh, kijk naar uh, het opbouwen van bepaalde portefeuilles. Kijk naar uh, het, het investeren van, van grote en kleine klanten... in, in producten uh, die, die moeilijk te begrijpen zijn... en die, uh, waarvan ook moeilijk de waarde vast te stellen is... Ja, Zo'n crisis, of die crisis, die, die, die, die ontstaan niet in één keer. Ja. En dus ik denk dat je veel meer ook met elektronica. dat gebeurt natuurlijk ook vaak bij die grote banken wereldwijd. een heleboel dingen worden gemonitord. Uh, met hele, hele slimme technologie en hele slimme software. Is dat ook die software waar dat bijvoorbeeld dankzij aan het licht kwam. dat ze bij de Rabobank hadden gesjoemeld? Of is dat een, een leak die spreekt ja, precies, nou, nou ja, kijk, dat, dat, ook dat is een voorbeeld. En ik, ik, vind het, nou, ik vind het heel goed dat je dat voorbeeld even neemt. want ik zat net uh, straks even na te denken over zoiets als bij de RABO. Mm -hmm. Ja, uh, ook, ook dat is een, een, uh, een voorbeeld van iets wat, wat in de internationale financiële sector al jarenlang gebeurt. Uh, denk aan Nick Leeson, denk aan uh, Jerome Carvel. Mm -hmm. Dat zijn allemaal uh, eenlingen die erin geslaagd zijn om ergens in een uithoek van een bank, vaak. Ja. ja, toch uh, enorme hoeveelheden uh, uh, ja, schulden op uh, voor zo'n bank te creëren. Maar uiteindelijk betekent dat wel dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat mensen dat hebben kunnen doen... Uh, terwijl er een hele organisatie omheen zat. Ja, nou, maar, dat, maar, maar Tony, ja, eigenlijk ja. is het precies hetzelfde als met bijvoorbeeld met de bouwfraude. Na onderzoek, exact, ja. na onderzoek wordt altijd gezegd aan het einde... Ja, het gaat om het zelfreinigend vermogen, dat moet gaan werken. Uh, ja. Maar de conclusie is uiteindelijk wel dat er een soort waakhond moet komen. En daar ben jij ook gewoon voor. Ja, en ik ben, maar ik ben dus met name ook, hè, dat, dat, daar is ook ervaring mee, uh, niet alleen mensen, hè, want het gaat vaak veel te snel. En het, zijn, uh, het is een enorme uh, business van, van experts. Hè? Uh -huh. Dus toen ik bijvoorbeeld die Nick Leeson interviewde, die zei van Tony, uh, zolang we niet uh, software in gaan stellen en uh, boeven met boeven gaan vangen, gaat dit gewoon door. Maar ja, en uh, hij heeft gelijk gekregen, want daarna zijn er nog een aantal van dit soort dingen geweest. Lang leven digitale waakhond. Ja, dat, uh, zo noem ik het ook inderdaad. En e-compliance noemden wij het. En ik denk dat dat dus een gedeelte van de oplossing kan zijn. Het is dus meer in technologie en monitoren... en minder in, in papier en, en, en mensen uh, aannemen om dingen in de gaten te houden. Want het heeft gewoon weinig zin. Ja, Tony, hele heldere uitleg. En uh, dat is in ieder geval de oplossing volgens jou. En bedankt dat je ons dat uh, vannacht zo om negen over drie nog even wilde vertellen. Bedankt voor het zetten van je wekker. Tony de Bree, schrijver van het dagboek van een bankier. Dankjewel. Hey, hartstikke bedankt. Nog een prettige nacht. Nog steeds geen oog dicht gedaan. En uh, dat komt waarschijnlijk omdat hij nog niet kan slapen... of omdat hij net terug bent van het werk. Uh, u luistert in ieder geval naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. En, en dat is een mooi moment om samen nog één keer terug te kijken... op het nieuws van 28 januari 2014. In het onderdeel weten of vergeten... bepalen we wat we over een week nog willen weten... of wat we mogen vergeten. En dat doen we niet alleen. Maar dat doen we met onze muzikale studiogast. En dat zijn er vandaag vier... Normaal gesproken zijn ze met zes. Het gaat uh, om de band Wonder. Ook jullie hebben een nachtje doorgehaald bij mij aan tafel Marije en Masja. Jullie gaan dus meedoen, begrijp ik. Jullie zijn naar voren geschoven uit uh, dit... Ja, totale zes met vier uh, uh, Zijn jullie een beetje nieuws-tijgers? Volgen jullie het nieuws? Ik uh, volg het uh, nieuws, ja. Ja, en op welke manier doe je dat dan? Uh, door, uh, dat is het eerste wat ik doe, volgens mij. Ik kijk regionaal nieuws dan. Ja, dagblad ik word van wakker, noorden, En dan uh, kijk ik even naar de RTV Noord-app. En dan daarna ga ik ook even naar de NOS-app. Hoewel ik deze week toevallig eventjes anti-telefoon was. Oh. Dus even iets te veel. Uh, WhatsApp en, en Facebook, dat soort dingen. Af en toe word je daar met moe okay. van. Oké, okay, dus. dus, dus de telefoon, uh, alle vrienden, even. alle vrienden ook bij deze excuus. Je was gewoon niet in de buurt van je ja, telefoon. Precies. Sorry, date. Uh, ah, dankjewel. Ja, oké. Okay. Is meteen, is meteen opgelost. Er zit ook allemaal te luisteren. Ja, Laten we ik, gewoon in ieder geval beginnen. Wat we dus gaan bepalen met jullie, en jullie hebben de autoriteit, want jullie zijn hier te gast... is wat mogen we van deze dag weten? En wat mogen we gaan vergeten? Ja, het mooie is dat wij je dus gewoon eventjes bijpraten van wat er vandaag speelde. Bijvoorbeeld Volkert van der G, de moordenaar van Pim Fortuyn. Uh, die heeft een groot deel van zijn straf erop zitten. De vraag is nu voor veel mensen of hij vrij moet komen. En zo ja, of dat ook vervroegd mag. CDA Tweede Kamerlid Peter Oskam is van mening dat van der G zijn volledige straf uit moet zitten. Uh, in dit geval speelt de rol dat uh, Volkert van der G uh, geen verantwoording voor zijn daden heeft genomen. Dat het gerechtshof in Amsterdam in 2003 heeft gezegd ja, dat het toch wel gevaar voor herhaling is. En uh, uh, als laatste toch dat uh, Volkert van de G niet meewerkt aan het programma... om de recidieven terug te dringen. Ja, dat zei hij zojuist in het vorige uur bij ons uh, over deze discussie. Wat vinden jullie van die discussie over Volkert van de G? Ach jee, wat vind ik van deze discussie? Ik vind het uh, uh, vreemd dat iedereen erover valt. Ik vraag me af wat het verschil is tussen hem en andere criminelen... die hetzelfde hebben gedaan. Ja. Ben je het ermee eens? Ja? Ja. ja, heel, heel zachtjes geplaatst. Ja. ja, wat vinden jullie dat? Want het discussiepunt is natuurlijk ook dat is het volgende discussiepunt dat de Tweede Kamer zich er zo mee bemoeit. Het is natuurlijk ooit bepaald in Nederland dat er drie machten gescheiden zijn. Mm -hmm. um, hoe kijken jullie daar tegenaan nu? Uh, nou ja, hetzelfde. Waarom is het voor hem ineens anders? En misschien bemoeien, zich, bemoeien zij zich ermee omdat hij een politiek figuur heeft vermoord. Ik weet niet of, of dat de reden is, maar. Ja. Uh, even goed. Ja, zo duiden we om 12 over drie, Leon, ook nog even met de band, de Trias Politica. Ja. En uh, besluiten we <laughs> dat we deze discussie gewoon gaan vergeten. <middels> En gaan we door met het tweede onderdeel. De Amerikaanse volkszanger en activist Pete Seeger is overleden. Hij maakte eind jaren 40 deel uit van de band The Weavers. Daarnaast was hij een bekend activist. Hij zat in de Communistische Partij, kwam op voor de rechten van de zwarte bevolking... en liep in 2011 nog mee met de Occupy-beweging in New York. Ja, ik zag vragende gezichten bij Wonder voorbijkomen. Uh, Piet Sieger, ja, ja het, het is ook heel lang geleden. Ik weet niet, hoe oud zijn jullie? 27. 24. 27 en 24, nou ja, jullie hebben hem niet meer bewust meegemaakt. Maar hij is nu dus overleden. De vraag, nee. is, de vraag was eigenlijk eerst, kennen jullie hem allebei niet? Nee, sinds, uh, sinds ik het vandaag las... Ja, nou ja, oké. Okay. Dus je hebt het in ieder geval als je voorbij gekomen. Toen heb je, had je ook meteen iets gehoord of iets op YouTube geklinkt of zo... dat je het kon horen of nee. nog niet? Dus dit was de eerste keer dat je Pete Seeger was. hoorde? Dit was de allereerste keer. <laughs> en ja, de Hammer, dat was duidelijk. hè Communist, dat was in Amerika in die tijd not done dat je communist was. Um, nou ja, het is vreemd, want jullie hebben zojuist voor het eerst van hem gehoord. Maar uh, zeg het maar, gaan we hem vergeten dan? Um, ik denk dat, dat hij überhaupt niet voor eeuwig bij zou blijven. Is dat heel slecht? Het is dan misschien in de boekjes. Ja, nou ja, we moeten hem wel weer vergeten. Ook oh, ja. hem vergeten, we doen hem gewoon. <tied <tied> <tied> een treurig verhaal op, uh, vandaag op Omroep West. De huidige maatregelen lijken erop aan te sturen dat de 77-jarige Kobi en haar 22, uh, 22 dat zou uh, een verhaal zijn, en haar 82-jarige man Pieter uit elkaar moeten. Pieter heeft namelijk Alzheimer en moet naar een verzorgingstehuis. Kobi mag nu niet mee en dat na 60 jaar huwelijk. Moet je eerst over de grond kruipen van de pijn... en dan word je, word je wel opgenomen. Dan mag je een beetje man mee als je ook half duid bent. Nou, ik vind het verschrikkelijk dat je zo op elkaar gehaald wordt. Dat ja. is een Wolkers, joh. Ja, het lijkt een Wolkers wel. Het is natuurlijk hartstikke treurig. Hè. Deze mevrouw die is zelf niet ziek genoeg om naar een verzorgingstehuis te gaan. En de Tweede Kamer wil nu van staatssecretaris Van Rijn weten... of dit echtpaar echt uit elkaar moet... Wat vinden jullie van die maatregelen die dit soort echtparen dus uit elkaar kan drijven? Nou, volgens mij was, heb ik gelezen dat, uh, dat de regel juist was dat die mensen wel samen in een verzorgingshuis kunnen. Ja. En toch? Dus... Nee, het zou heel bizar zijn als het niet zo Ik zou het heel erg vinden als die mensen uit elkaar moeten. Ja. Maar dat vindt iedereen, hoop ik. Ja. Heb jij nog mensen in je omgeving, of hebben jullie nog mensen in je omgeving waarbij je dit kan zien? Van, ja, de, de, de, de oudere zorg is toch wel een punt van discussie in deze maatschappij inmiddels. Oh, dat ja, dan raak je wel is, gevoelig snaar ja. <laughs> Sorry, maar bij, bij Masha, dan uh, ja. ja. Ja, wat zeggen jullie van dit, van dit specifiek <coughs> trieste verhaal uh, uit Den Haag? Beter uh, onthouden of toch vergeten? Nou ja, onthouden, maar mm. uh, met de kanttekening erbij dat het überhaupt nu heel lastig is voor ouderen om nog in een verzorgingshuis te kunnen komen. En helemaal hoe het er straks uit gaat zien, dat, uh, dat moeten we niet vergeten. Nou, het we houden toch een kanttekening, maar toch onthouden we het. Hebben we toch nog wat onthouden van vandaag? Namelijk dat het lastig is voor ouderen om in een verzorgingsthuis te komen. We vergeten dat Volkswagen van de G. Uh, ja, die hele discussie rond Volkert van de G. Want daar moet de politiek zich helemaal niet bij bemoeien. En Volkszanger en activist Piet Seeger is overleden. En dat is wat de band betreft voor de laatst genoemd. Jullie mogen nu gaan spelen. Uh, welk liedje gaan jullie nog spelen nu, de derde? Uh, de liedje heet Summer Sun. Summer Sun, ik zou zeggen, ga naar de andere kant van de studio. Uh, mocht u net ingeschakeld zijn. Ik zeg de derde, want ze hebben in het vorige uur... tussen twee en drie ook al twee liedjes gespeeld. En voor vier uur spelen ze twee liedjes nog. Dit is de eerste Summer Sun, die hoort u dus. Uh, u kunt het ook volgen op radio1.nl... want er staat een webcam en die is gericht op de band. De band heet Wonder. En dit zijn ze, live bij ons in de studio. Cross the sweetness of you, crossing oh. my eyes is the summer sun. Now, the other won't stand without the other one. The With those red-colored leaves One oh, looks so dark Reflecting the warmth of the summer sun Mm -hmm. A skin color Drie. U luistert daar nog steeds wakker op Radio 1 en dit was Wonder Live. Vond u dit mooi, blijf dan vooral luisteren, want ze spelen straks nog een liedje. Nederlands is een moeilijke taal om te leren, maar Chinees al helemaal. Vanaf 2015 is er een kans om dat op de middelbare school een officieel examenvak gaat worden. En onze 18-jarige verslaggever Rens Groosling, die net zelf eindexamen heeft gedaan, was benieuwd of hij Chinees zou kunnen leren en ging daarom terug naar de schoolbanken in om Chinees te leren. Uh, ik denk dat ik vandaag jouw jou naam kan leren in het Chinees. Misschien leeftijd, als je mag. Okay. <laughs> uh, maar ook een paar klanken oefenen in het Chinees. Ja. Ja. Nou, ben ik net klaar met mijn HAVO, vond ik bijvoorbeeld Frans al heel lastig. Dus lijkt mij Chinees nog lastiger. Toen hoorde ik, of toen las ik eigenlijk, dat steeds meer Nederlandse scholen Chinees gaan geven op school. Dat klopt. Uh, ik denk de ene reden is uh, sinds 2015, ik weet niet of je weet... Hmm. sinds 2015 en wordt de Chinese taal als eindexamen examen, vaak. En dat betekent als je kinderen in de VWO-examen zit... en dan gaan ze echt de Chinese leren of examen deelnemen. Wat, wat is er nou zo mooi aan de Chinese taal eigenlijk? Misschien klanker. Het andere voordeel is, we hebben geen meervoud, enkelvoud... Dus nee. ik hoef helemaal niet, zeg maar, net zo'n Nederlandse stoel, stoelen. Dat hebben we niet. Dat maakt het makkelijker eigenlijk. Is dat niet? Want die klanken, daar ligt het een beetje aan. Ik ken alleen eigenlijk niet hou Dat is hallo, volgens mij. Ja, klopt. En meestal zeggen we ni hou Ni hou Ni hou Ni hou Juist. De tweede klank, iets meer... Met de bocht mee. Nou lijkt het mij mooi om een beetje ja, de examens voor te zijn. Dus voordat Chinees misschien een examenvak gaat worden... dat ik het al een beetje heb geleerd. Wat zijn de eerste stapjes om het Chinees te leren? Nou, eerst vertellen hoe je heet. Tuurlijk Wo betekent ik. Wo. En dan tja. Chiao. Chia. Ja, dat klopt. Iets kort maken. Chiao. Dat betekent ik heet. En dan zet je een naam achter. Wo, chiao, Rens, gooseling. Helemaal goed. Okay. Ja, ja. dat is en... verstandbaar. <laughs> Waar kunnen we nog verder op oefenen? Nou, bijvoorbeeld, je bent een Nederlands, je komt uit Nederland. We hebben een mooie naam voor Nederlands, maar kennen mensen heel weinig Chinees en Nederlanden, uh -huh. we Maar kennen wel Hoorland. Uh -huh. Dus uh, in China noemen we Ge-lan. Ge ge dat is eigenlijk een beetje een fonetisch vertaling voor Hoorland. Ge-lan. Ge ge goed zo, ja. Dan mag je zeggen. Wo, ik ben. Ja. Shi. Wo, shi. Ik ben. Ik Wah. Mens, dus ik ben een Hollander. Ik ben een Hollander. Ik ben een Ik ben een Hollander. Ik ben Het is best wel lastig met de klanken. Hoe zit dat? Nou, er zijn vier klanken. Uh, we noemen klanken 1, 2, 3, 4. Een bijvoorbeeld Noemen we ma. Ma. Dus M, A, dus bekende voorbeeld. Als je eerste klank doet, dan is ma. betekent moeder. Ma betekent moeder. moeder. Ma, ma. Als je tweede klank hebt, dan ga je iets, om, iets omhoog. Ma. Uh -huh. Ma. Dat is een soort van stof van het creëren. Als je de derde klank, en dan gooi je verschil. Ma. Ma. Dat betekent een paard. En als je vierde klankt, betekent je omlaag. Ma. Ma. Ma. Ma. Dat is geen goede woord, dat is een Wat betekent het? Dat betekent als je met iemand een ruzie maakt, dan zeg je altijd... Wat verdomme, zeg. Dat is eigenlijk een soort, uh, soort uh, scheldwoord. Nou, Lisa, ik heb... Um... Best wel al, al een stukje Chinees geleerd. Denk je dat ik er een soort van aanleg voor heb? Prima, ja? Ja, ik ben geslaagd. Ik heb mijn diploma al in mijn zak. Okay. Mooi zo. Heeft u nog een boodschap als allerlaatst voor de luisteraar van Radio 1? In het Chinees dan? Ja, in het Chinees. Maak hem even kort hè. Ruggen die s'huishi chung wen, hun huiing doumen, woeterleerder chung wen s'huishi alai s'huishi. We me huiing lij. Ja. Ben je wel eens in China geweest? Nee, staat nog wel op mijn to-do-lijstje, zeg maar. Ja, ik ben er dus wel eens geweest. En ik heb daar toen ook wel geleerd wat goedenavond was. En ik was er wel vier weken of zo. Dus ik had ook wel de tijd om er wat van te maken. Dus ik liep de hele tijd over straat. Njau, chang Wat dan, als ik me goed herinner, goedenavond betekenen. Uh, alleen als je dat zo op een andere manier uitspreekt, is het ook morgen. Dus je komt er echt niet uit. Je kan hard je best doen... Maar ze, ze staan je toch aan te kijken alsof ze water zien branden als je dat als blanke Nederlander tegen ze zegt. Nou, ik vind het toch wel heel leuk dat jij je zo hebt verdiept in die, in die cultuur nou, Dat is dan? toch leuk? Als je ben je toch een beetje de taal. Kijk, niet, niet haal kan iedereen. Maar ook dat betekent als je het anders uitspreekt, volgens mij weer wat anders. Ja, volgens mij hebben ze voor elke uh, karakter een, een eigen klank, is het geloof ik of zoiets. Hè? Ik ga er een keer naartoe. Dan, uh, dan uh, geef ik een update. Ja, nou dat lijkt me een heel goed idee. Ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt. Vooral. Ja, ik ook. Nou, bang zijn voor een deurbel, vreselijke nachtmerries hebben of ineens weer in bed plassen. Tientallen kinderen lopen jaarlijks trauma's op nadat ze in een uh, vreemdelingendetentiecentrum hebben gezeten. Dit zegt de uh, coalitie uh, Geen Kind in de Cel en daarom boden ze vandaag een petitie aan. Martine Goeman van coalitie Geen Kind in Cel. Goeienacht. Goeienacht. Jullie ageren tegen kinderen in een vreemdelingendetentie. Jullie vinden dat dat niet moet. Waarom is dit zo'n groot probleem volgens jullie? Nou, dit is een groot probleem omdat uh, kinderen zelfs jaren later nog uh, de schadelijke gevolgen ondervinden van, uh, van deze detentie. Um, we hebben in het uh, boekje wat we inderdaad uh, gisteren hebben overhandigd aan de Tweede Kamer... ook de verhalen gebundeld van de ouders en de kinderen die in zo'n cel hebben gezeten. Terwijl mm -hmm. ze helemaal niks hebben misdaan wel echt heel belangrijk. Ik denk dat heel veel Nederlanders dat helemaal niet weten. Dat de, en dat de mensen die vluchten uit Syrië en Afghanistan die dat lukt om met het vliegtuig naar Nederland te komen, dat die de eerste weken van hun asielprocedure in een gevangenis terechtkomen. Um, en dat is iets wat heel erg lastig uit te leggen is ook in de kinder, aan de kinderen die in zo'n cel belanden. En ik denk eigenlijk aan iedereen die maar dat verhalen hoort. Is dit dan ook het, uh, het belangrijkste dat erover gesproken wordt? Dat we hier nu op Radio 1, dat we het erover hebben dat mensen het weten? Is het bedoeld als eye-opener? Nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we weten dat we dit tot nu toe als Nederland blijkbaar goedkeuren. En dat er heel snel verandering in moet komen. Uiteindelijk is het natuurlijk ook aan de Tweede Kamerleden om, uh, om daaraan te werken. Dat eigenlijk met de ingang van morgen met deze praktijk gestopt wordt. En het liefst willen we als coalitie dat er heel snel een wettelijk verbod komt op deze detentie van kinderen. Nou, is het is denk u ook gewoon makkelijk omheen te werken? Want het zal toch ongetwijfeld ook met een reden gebeuren? Nou, Het is eigenlijk ook heel vreemd. Als, als mensen over land zouden uh, komen in plaats van uh, met de lucht, wat de meeste mensen overigens ook doen, uh, dan worden ze niet in de cel geplaatst. Dan uh, doorlopen ze gewoon hun asielprocedure in een open asielzoekerscentrum. Het is dat wanneer ze over lucht komen ze officieel nog niet op de Nederlandse bodem zijn en uh -huh. daarom uh, in detentie worden geplaatst. Maar het alternatief voor die detentie is dus eigenlijk al aanwezig... Behandelen ze gewoon hetzelfde als ze over land waren gekomen. Ja, het is juist bedoeld om controle te houden, hè, zegt de overheid over die gezinnen. Ja, nou, dat, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Er zijn ook heel veel andere landen waar ze grensdetentie al lang niet meer toepassen. Daarin loopt Nederland echt achter als het om deze kinderen gaat. Hoe zou het wel dat kunnen? En ze kunnen gewoon hun, hun uh, procedure doorlopen in een open asielzoekerscentrum. Hetzelfde als wanneer ze over land waren gekomen. Er zijn totaal indicaties dat uh, dan er veel meer mensen naar Nederland zouden komen. Uh, we hebben een paar jaar geleden gezien. ...door de retentie van alleenstaande minderjarigen hebben opgegeven. Dat zijn uh, kinderen die zonder hun ouders naar Nederland komen. Ja. Um, daarin dacht men eerst ook van, er komen er straks heel veel kinderen en allerlei veronderstellingen werden er geopperd. Maar het blijkt dat er echt nog nooit zo weinig kinderen naar Nederland zijn gekomen sinds de retentie is opgeheven. Dus die link is er niet. Dus er is geen enkele noodzaak om deze kinderen deze trauma's mee te geven ja. die er echt zijn. Ja, dat is duidelijk, oké. Okay. Die feit hebben we dan op dit moment van tafel uh, geveegd. Eén ding blijft natuurlijk wel staan, en dat is op het moment dat je die kinderen niet in zo'n cel stopt... dat hun ouders daar dan in principe nog wel zullen zitten. Is dat niet ook traumatisch voor die kinderen om zonder ouders dan in een vreemd land te zijn? Nou, dat zou ook zeker niet een alternatief zijn uh, waar de coalitie geen kind in de cel voor pleit. Kinderen hebben recht om met hun ouders uh, te zijn. Uh, dus we zouden ook niet één ouder in de cel willen plaatsen zoals uh, de staatssecretaris wel eens heeft geopperd. We hebben bijvoorbeeld gesproken met een uh, meisje... waarbij bij haar vader ooit uh, in de cel heeft gezeten. En uh, zij als familie niet. en Dat meisje jaren later wil nog ongeveer elke minuut weten... waar haar vader is. heeft echt verlatingsangst daarin gekregen. Uh, dus kinderen hebben recht om bij hun ouders te zijn. En dat zou nogmaals hetzelfde zijn geweest... wanneer ze hier met een trein waren gekomen... in plaats van met een vliegtuig. Ze mm horen -hmm. gewoon hun procedure met elkaar te doorlopen... in een asielzoekerscentrum. Laten we niet vergeten dat het echt mensen zijn... die uh, al getraumatiseerd hier vaak ja. komen... ...en uit het landen als Syrië en Afghanistan weten te vluchten en die mag je niet zo behandelen. Dat het schrijnend is, is duidelijk. Uh, tot slot nog, in de publicatie hebben we het over ongeveer 400 kinderen die in de detentie terecht zullen komen. Uh, hoeveel van die 400 lopen dan volgens jullie schade op? Nou, allemaal. Dat durf ah. ik eigenlijk te zeggen. Alle kinderen die wij gesproken hebben voor deze publicatie... ...is er geen één uh, die op een vrolijke manier vertelt over de cel... De deur gaat ook gewoon op slot s'nachts. En ja. iemand kan door een luikje naar je kijken. En dat is voor kinderen net zo intimiderend als voor volwassenen. Misschien nog wel erg, omdat ze het niet slapen. Martine Groeman luidt de noodklok. Ze is van de coalitie Geen Kind in de Cel. Dankjewel voor het zetten van je wekker. En dankjewel voor je toelichting. Dank je wel. Zometeen gaan we het hier hebben over de iPod, want die is zo langzaamaan op zijn eind gekomen. Die is flink op zijn retour. En ook Ilan, die schuift hij zo meteen aan voor het laatste nieuws. Eerst gaan we luisteren naar een van die mooie oh. winnaars van de Grammys. Hè. Ze wonnen de een na de ander. Fantastische uitvoering, maar dit is dan de originele van de single. Daft Punk met Pharrell Williams en Cat Lucky. The legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning Ah, the force from the beginning up all night. Dat je hem zie, dacht je dat je hem zat was? Helemaal niet. Nee, nee ik bedoel, heb je, hem, heb je er negen maanden lang dit nummer... hoge rotatie op alle stations gehoord... en dan hebben ze hem gespeeld bij de Grammys in een vette uitvoering... en dan kom je er toch achter dat het toch een gaaf nummer is... en ga je hem toch weer zitten luisteren. Dat is ongelooflijk. Nou, je, je zegt zitten, ik stond er zelfs eventjes bij op. Nou ja, ik kan het wel voorstellen. En je hoed nam je erbij af, want die had hij ook nog eens op... voor Williams wat voor een hoed. Goed, u luistert dan nog steeds wakker. Het is twee over half vier bij ons aangeschoven. Is Ilan Hoekstra voor het nieuwsminuutje. Koning Willem-Alexander heeft morgen een ontmoeting met de Russische vicepremier Dvorkovic. Dat meldt de RVD. De vicepremier heeft ook afspraken staan met minister Timmermans, Ploemen en staatssecretaris Dijksma. Dvorkovic was aan de Russische zijde de verantwoordelijke bewindspersoon voor het geteisterde nederland ruslandjaar Tijdens de gesprekken met deze bewindslieden zal onder meer het thema Mensenrechten op de agenda staan. De brandweer heeft vannacht een vrouw uit een brandende woning gered in Woerden. De vrouw heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle... en is nu nog bezig met het nablussen. Door de brand zijn 24 woningen ontruimd. Een deel van de circa 30 bewoners kunnen vannacht nog naar huis. Het was toeval dat juist gisteren bekend werd dat het OM een nieuw onderzoek laat doen naar Volkert van der G. Dat zei staatssecretaris Teven vanavond in de Tweede Kamer. Teven zegt dat hij op dit moment geen rol heeft gespeeld. Eerst moet het OM zich uitspreken over de vervroegde vrijlating. In het debat van vanavond vroegen kamerleden zich af of ze zich wel moeten bemoeien met deze kwestie binnen deze rechtsstaat. Het Nieuwsminuutje. De cijfers voor Apple-beleggers vielen dit kwartaal een klein beetje tegen... terwijl ze eigenlijk best aardig waren. De winst bedroeg maar liefst 13,1 miljard. In de eerste drie maanden van 2014. Een record voor de iPhone-producent. Er werden 51 miljoen iP iPhones en 26 miljoen iPads verkocht. Best aardig. Maar het wordt anders als we kijken naar het verkopen van de iPod. Uit die cijfers kunnen we namelijk opmaken dat de iPod met het uitsterven bedreigd wordt. Afgelopen kwartaal verkocht Apple, verkocht Apple slechts 6 miljoen iPods zo'n 52% minder dan afgelopen jaar. Tijd dus om het over de opkomst en de teleurgang van de iPod te hebben. En dat doen we met it, eh, onmiddels onze deskundige op het gebied van technologie en elektronica, Koen van Eenbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Kunt u zich nog herinneren die eerste iPod in uw handen? Ja, dat kan ik me wel herinneren, maar het is al wel even geleden, 13 jaar om precies te zijn. Dus ja, de tijd gaat snel. en uh, ja, Apple heeft daar een leuke reeks op zitten, maar voor de iPod uh, lijkt het einde toch een beetje nabij. Ja, weet u nog welk nummer er, uh, erop stond als eerste? Nee, dat niet. Sorry, dat is echt te lang geleden. <laughs> ja, nou, 13 jaar terug dus. Hoe revolutionair <laughs> was die toen? Uh, best wel eigenlijk, want uh, Apple heeft natuurlijk de hele muziekindustrie een beetje veranderd. Uh, kijk, de voorloper is een beetje Sony met de Walkman. Mm -hmm. En uh, ja, Apple bracht het toch naar een wat kleiner formaat en wat handzamer. En uh, een jaar later volgde natuurlijk uh, de, de winkel waar je muziek ook daadwerkelijk kon kopen bij Apple. Ja. ja, en toen, toen ging het eigenlijk echt in de lift. Toen gingen mensen zelfs legaal muziek aanschaffen. Ja, dat dat, dat had legaal. niemand in de industrie gedacht. Ja, inderdaad. Was dat nou de grote revolutie van de iPod, denk je? Ik denk wel dat dat er heel erg aan bijgedragen heeft. Uh, je ziet eigenlijk twee pieken bij, bij de iPod. Uh, de eerste is uh, die winkel die, die ze toen opende. En de tweede is dat uh, de iTunes applicatie beschikbaar kwam voor Windows. Uh -huh. Dat was ook een, een, een extra aanzet. Want ja, niet iedereen heeft een Apple PC. Ja, en toch sterft hij nu uit. Wat is de voornaamste reden, denk je? Uh, de opkomst van de smartphone. Want iedereen luistert tegenwoordig uh, toch muziek om, op, op zijn telefoon. Want dat is toch makkelijker en uh, het scheelt een apparaat. Uh -huh. Ja, en ik denk, uh, ik vul je maar even aan... Ja? dat het ook zo is dat mensen niet meer per se uh, uh, de muziek op hun fysieke dragen hoeven hebben. Dus niet meer per se op hun iPod te hoeven hebben staan... maar het ook willen streamen, bijvoorbeeld via Spotify of Deezer. Ja, inderdaad. Daar heeft u helemaal gelijk in. Ja. Um, zeker als je ook kijkt naar het feit dat Spotify sinds kort gratis is geworden... op de mobiele telefoon. Dat zal ongetwijfeld aan bij gaan dragen dat de daling nu nog harder zal gaan. Ja, staat ons nog zo'n revolutie te wachten als toen met die iPod... bijvoorbeeld uh, Spotify, dat dat echt heel groot wordt? Um, nou, ik verwacht wel dat Spotify inderdaad heel erg groot gaat worden... Uh, of het financieel ook allemaal uit, uitpakt, is even afwachten. Want uh, Spotify krijgt steeds, steeds meer leden mm -hmm. en steeds meer betaalde leden. Maar hoe meer leden ze krijgen, hoe meer verlies ze gaan draaien. Dus daar moet nog wel een, een, een kentering ja, in komen. Ja, het businessmodel is niet helemaal duidelijk. Nu hadden we het net over de, over de Apple-cijfers die zijn vandaag gepresenteerd. Mm -hmm. uh, even kort nog, wat is de nieuwe iPod van Apple? Wat hebben ze daaruit de zak te toveren? Voor de, voor de komende jaren Ja, je? precies. Wat wordt de nieuwe troef? Ja, dat is uh, natuurlijk een grote vraag. Er gaan al uh, enkele jaren geruchten over een ITV. Uh, nou ja, dat die, dat, dat die ergens in de pijplijn zit, dat lijkt wel zeker. Maar of dat het gaat worden voor Apple... Ja, dat blijft even afwachten. We houden het in ja. de gaten. Ja, Steve Jobs heeft het uh, er op zijn sterfbed geloof ik nog over gehad... over die ITV. Of ja, het er nog ja. zou komen, uh, we gaan het ongetwijfeld van jou horen. Koen van Eenbergen van taxin.nl. Dankjewel en nog een fijne dag. Maakt het acht ja. over half vier bij uh, Nog Steeds Wakker op de Radio 1. En uh, aangeschoven is weer Ilan Hoekstra. Vierkante ogen, je ziet er moe uit. Wat heb je allemaal gezien voor het mediaoverzicht? Een hele hoop, zoals de rijdt door. En uh, die hadden vanavond Yvonneer weer eens op bezoek. Ja, om... Uh, Eigenlijk weer over zichzelf te praten. De beste man begint met een uh, nieuwe theatertour. Dus de Ivo One Man Show Nieuwe uh, ja, kon eigenlijk weer beginnen. Zelf heb ik een kleine samenvatting gemaakt. Ik doe theater omdat ik het waanzinnig leuk vind. Ja. Maar ik vind het niet meer dan ongelooflijk. Prachtig. Ik vind namelijk... Ja. Thijs, ik ben van de televisie. Ik heb een Big Banner, dat klinkt altijd heerlijk. Uh, Ivo, mag ik je Hebben we oh, dat... nog een minuut? Ja. Dat wordt waanzinnig op prijs gesteld. En dan zeg ik altijd: dat nou, nou, vind ik ongelooflijk. En ik vind het ook te leuk. Ongelooflijk. Ja, ik ga er zo over na ik vind het echt goed van je, man. Mooi. Ja, al dus Ivan uh, hier bij de Wereld door uh, En uh, ik zet het door naar RTL 5. Uh, en het is alweer de vierde aflevering uh, van Britt en Imke die aan de bak gaan in Blanes. En dat was met er weer eentje. Want uh, de re reality sterretjes Britt en Imke gaan een zomerlang aan de slag als jongere reisleidsters in het Spaanse vakantieoord Blanes. Maar je begrijpt natuurlijk al dat dat niet geheel vlekkeloos gaat. Nou, wij moesten die doos van de camping naar de auto tillen. Welke doos? Ja, de doos met groot. Ja? En toen tilde ik hem op, maar jij hebt geen goede doos geleverd, dus al die stokroden vlogen uit die doos. Ja, die doos met stokbrood. Uh, en nu wat te doen. Ja, De dames uh, zijn echte reisleiders. Ze Zijn uh, professionals in, in, in, uh, in wat ze doen. En de kampleider uh, ja, die is tevreden met ze. Uh, die geeft ze een cijfer. En het is een dikke voldoende: is het. Mijn blijdschap heeft een cijfer van 8. Maar mijn tevredenheid over jullie is nog een 7. Oh, een 7. Ik ben, ben blij met de 5,5. En en half. Half. Ja, 5,5. Zoals het ik het dus half. al zo'n 5,5. Zo hoor je maar weer de zesjescultuur uh, bij ja. de jeugd van tegenwoordig. Je moet altijd voor de tien gaan, Ilan. Precies. Dat doe ik wel, hoor. Jij merk ook, Leon? Dat merk ik aan je. jazeker. zeker. Oké. Okay. Dan gaan we door naar, naar ja, de afsluiter van uh, aflevering vier. Uh, en ze gaan uh, naar een uitstapje in de grote stad Barcelona. En uiteraard is uh, Britt als uh, culturele begeleider uh, de gediende. Barcelona klinkt gewoon wel een beetje als een stad, dus het, het lijkt me wel een beetje statterig. Ja, het lijkt me ook wel gewoon een keer leuk om er rondgelopen te hebben. Ik dacht alleen maar, geef mij die meiden. Die hebben ook niks met uh, Gaudi en de Nou, Nee, weet niet veel, een of andere grote toren. De Hassel La Vista. Gaudi en de toren. Ja, nee, ja. laten we gewoon gelijk doorgaan naar een ander fragmentje. Uh, we gaan luisteren naar Hein Koistra van Omroep Friesland. Ja, het is een stuk vernijing in de markt. En uh, sinds 2000 en 2010 had dat een enorme hoos maken. Uh, we hadden ervaring opdiend met een klant hier. Die 10 bitcoins die hebben uh, er zat uh, in te dippen. En ik denk van nou, je leidt misschien best wel een, een toekomst in. Waar zal je hoeveel bitcoins al je binnen. Wat er dan nou je weet van. Top. Ja, ja misschien uh, we hebben we in de studio. Misschien uh, ik kon iemand oh. het verstaan. Hebben jullie iets begrepen? Ja, ik zie erachteraan. Heb je gehoord uh, wat er gezegd werd? Ja, ik heb het wel gehoord. M wat, wat werd er gezegd? Iets met bitcoins. Oh ja, dat ik kon denk, ik ook kent, verstaan. De, de hele context heb ik niet echt meegekregen, maar het ging in ieder geval over bitcoins en het was... Uh typisch Fries. Ja, dat was een van de bandleden. Vandaar dat er zo'n grote galm op, uh, op zijn stem zat. Maar Ilan, jij het Hoekstra van je achternaam. Dus misschien dat jij ook nog wel iets Fries in je hebt. Wat zei de werd gezegd? Ja, mijn, mijn naam doet eer aan. Alleen uh, helaas kom ik zelf uh, uit Amstelveen. Dus uh, uh, ver van Friesland vandaan. Um, ik heb gelukkig wel een Friese redacteur uh, hier uh, achter de schermen. En die heeft het uh, allemaal voor mij uh, weten te vertalen. Uh, het Friese plaatsje Burgum. Uh, daar zit nu een bitcoinwinkel Geldexpert, waar je sinds kort een hypotheek of verzekering kunt Afsluiten. Ja, met dus die bitcoins. Het enige woord wat ik overigens kon verstaan uit die hele uitzending. Uh, niet heel speciaal zou je denken, want dat kan je al in meerdere grote steden. Uh, alleen voor Omroep Friesland is het wel weer speciaal, omdat het het eerste bedrijf is uh, die deze digitale munt accepteert. En dat was het nieuwsbericht. In, ja. In, ja. In, in Friesland? In nou, Friesland. Die ja, wou ik niet uh, onthouden. Die, nee, nou, en dit soort nieuws gaan we zo meteen ook nog horen. Want uh, we sluiten dit programma altijd af met uh, hè, dus tot vier uur met uh, wat nieuws uit de kantlijn van de dag. En we hebben weer wat gevonden hoor, Ilan. Ja, we gaan wisten bijvoorbeeld dat het hoogtepunt van Nederland eigenlijk niet het hoogtepunt van Nederland is. Ik heb het gehoord achter ja. de schermen. Ja. We gaan je, het straks je, allemaal je, checken. Je. Dankjewel, Ilan Hoekstra, voor het mediaoverzicht. We hoorden net al wat bandleden voorbij komen van de band Wonder. Er zitten er twee aan tafel, twee van de zes waarvan de vier aanwezig zijn. Is het nog duidelijk, ik hoop het wel. <laughs> Marcia en Marije, welkom opnieuw. Dank je, wel. Dank je wel. We kijken in dit programma nog steeds wakker, altijd terug op de dag die geweest is. Dus wat hebben jullie eigenlijk gedaan vandaag? Um, niet zo heel veel nuttigs. Uh, we hebben de auto geleend van Patrick's ouders. <laughs> en we zijn een beetje gaan rondlopen in Harlingen, dat was het eigenlijk. In Harlingen? Is ja. daar jullie oefenruimte? Nee, daar zijn Patrick's ouders. Oké, okay, okay. en Harlingen is natuurlijk aan zee. Daar zal het ongetwijfeld nog kouder geweest zijn... dan de rest van Nederland, vermoed ik zo. Um, ik voelde Snijdende niet echt verschil. Wind. Nee, het was okay. overal even koud. Ja. Hey, en um, jullie maken echt het droom... dream pop, is eigenlijk de term, denk ik. Mm -hmm. uh, um, is dat nou iets wat typisch is voor het noordelijke en het wilde gebied... of heeft dat niks met jullie afkomst te maken? Ja, nee, niet, niet echt. Wij zijn gewoon muziek gaan maken en dit is het geworden. Maar je merkt wel dat, dat er een soort van trend is nu... wat betreft dreampop... Vanuit de regio... Friesland, Friesland. ja. Friesland. Ja, nou ja, niet alleen natuurlijk in Friesland. Het is iets wat volgens mij wereldwijd al een tijdje gegaan is. Radio 1 wil ja, straks ja. misschien niet alles zeggen, maar je hebt natuurlijk de, de beach houses van deze wereld ja. en die XX-achtige muziek. Ja, Dat maak je natuurlijk wel met lange, uh, nummers, lang uitgerekte uh, melodieën. Klopt dat een beetje? Ja. Maar heb je dat dan ook op je iPod? Nee, ja, iPod is sterft uit, hebben we net gehoord. <laughs> maar is dat de muziek die jullie zelf ook luisteren? Ja. ja ik luister wel uh, dromerige, rustige dingen voornamelijk. Ja. Oh, uh, uh, dus dat die invloeden, want daar moet je tijdens ieder interview altijd even over hebben. Die invloeden die kloppen wel een beetje eigenlijk. Ja. Ja. Jij ja, schrijft de muziek nu. Ja. Ik heb iets. iets een andere, meer country. andere uh, muziek op mijn. Uh, ah, op country. Oké, okay, maar ja. staan. En Country horen we dat ook terug? Uh, sorry, in wonder? In, ja, in die, ja. De, misschien qua hmm. teksten. is het. Uh, ik heb nee. niet zo heel goed opgelet tot nu toe. Nee, ik denk het nee. eigenlijk niet. Nee, niet echt. nee, helemaal niet. De moderne country, dat gaat over trucks en drank. En, en nee, dat, dat, dat heb je Dat hebben we in Friesland helemaal niet. Ja. Nou ja, trucks nee, dat wel hebben natuurlijk. we in Friesland <laughs> niet. Trucks, nee, <laughs> nee. Gewoon paard en wagens en... Uh, <laughs> <laughs> ja. Nee, we, daar ben je oh, gewoon nee. niet mee bezig in je dagelijks leven. Dus dat zal dat waarschijnlijk, uh, het waarschijnlijk voornamelijk zijn. Dat mm -hmm, klopt. Mm -hmm. ja. Wat staat er nog op de planning voor dit uh, jaar? Wat, waar gaat Wonder heen de komende um, tijd? Nou, we willen. Uh, de komende tijd gaan we vo voornamelijk bezig met schrijven. We willen een nieuwe EP of album. We kijken nog wat het woord uitbrengen. En uh, dat, dat is de hoofdfocus. En daarnaast willen we ja, oh, zo leuk mogelijke festivals doen. Ja, nou, jullie hebben al wat leuke festivals gespeeld. Want Into mm -hmm. the Great Wide Open voor klopt. Radio 1 luisteraars... denk ik, voor het hele gezin geschikt op Freeland, uh, Ook misschien wel bekend. Hebben jullie al gespeeld? Ja. En ook op uh, Welcome to the Village Dat is een soort klein Into the Great Wide Open. Volgens mij uh, in de buurt van Leeuwarden, als ik me niet vergis. Ja, hebben jullie ook gespeeld? Dat is allebei volgens mij dingen die... Inderdaad, ook voor onze luisteraars echt hartstikke leuk zijn. Ja, maar dus ook gek. allebei dingen die net programma's voor dit jaar bekend hadden gemaakt zijn. Is dat voor dit jaar uh, voor jullie ook nog in de pijplijn? Uh, uh, een van deze twee festivals? Nee, niet een van deze twee festivals. Nee, nee nog niet. Nog niet? Nee. Oké, okay. nee. maar als ze luisteren de boekers, dan weten jullie het. Ja, vinden. dan mogen ze ons wel bellen. Ja. <laughs> het is kort voor vier, ik moet jullie weer naar de andere kant van de okay. studio sturen. Voor, uh, alweer het laatste liedje, hoe heet die? Suzanne. Suzanne, dat is een cover, heb ik net trouwens gehoord. Ja. Uh, nou, dat weten de radio-inlijsters, dus neem ik aan toch ook wel, van Leonard Cohen. En misschien zelfs wel in een... Kleinkunstachtige versie waar ik geen waardeoordeel over gegeven heb. Van uh, uh, Herman van Veen, want die heeft hem ook uh, wel eens uitgebracht. En uh, wie heeft zich er niet aan gebrand? Uh, het zijn in ieder geval de heren en dames van Wonder die het vannacht gaan proberen. Suzanne is een prachtig nummer, ook in deze versie. Het is 14 voor 4. U luistert daar nog steeds wakker. Dit is live. Suzanne takes your hand And she leads you to the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you wanna be there And she feeds you tea and orange tell her that you have no love to give her that she gets you on her wavelength she lets the river You'll said all men will be sailors then until the sea shall free them but he himself was broken long before the sky would open for Het laatste liedje van Wonder bij ons live. Wonder, wonder, wonder.nl. Daar kunt u alles checken als u het net zo mooi vond als wij. Akelig mooi. De headlines van het nieuws hoort u hier de hele dag door op Radio 1 voorbij komen. Maar omdat klein nieuws ook belangrijk nieuws is... sluiten wij onze dag af met onderwerpen uit de regio. Oftewel nieuws uit de kantlijn. We gaan naar Zeeland en naar Drentse Nieuw-Weerdingen. Maar eerst naar het Drielandenpunt. Want Guus Verors van Staatsbosbeheer heeft daar een ontdekking gedaan. Goedenacht. Goedenacht. Vertel maar eens, wat was die ontdekking? Nou, we hebben ontdekt dat uh, de paal die op dit moment het hoogste punt van Nederland markeert, niet op de goede plek ligt. Nou ja, en waar had hij dan moeten zijn en waar ligt hij nu precies? Uh, hij had ongeveer uh, 60, 70 meter uh, ten zuiden van deze plek moeten liggen. Ja, want we hebben allemaal geleerd dat hij op de Vaalse Berg ligt, is het niet? Ja, daar ligt hij nog steeds hoor. En oh, hij is nog steeds okay. van dezelfde hoogte. Dus uh, daar verandert niks in. Maar van dezelfde hoogte, hoe kan het dan zo zijn dat hij dan eigenlijk elders lag, was het daar niet zo hoog? Nou, de Vlaamse Berg is, is niet geslonken of uh, gegroeid. Dus het, het hoogste punt van Nederland blijft 322 meter en 70 centimeter. Alleen de paal die de, het hoogste punt markeert, staat niet op de goede plek. Dus we hebben altijd op de verkeerde plek gestaan met z'n allen? Nou, altijd, dat, dat weet ik niet precies. Want uh, er is wel ooit geschoven met die paal. En uh, wie dat gedaan heeft en wanneer dat precies gebeurd is, dat weten we ook niet. Maar die paal heeft wel een beetje rondom de plek gecirkeld waar hij nu staat. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat mensen die heel vroeger het Drie Landenpunt gefotografeerd hebben... het bijdreigde eind hebben gehad. Ja, dat is het Drie Landenpunt. Maar dat is weer wat anders, hè? Het hoogste punt van Nederland, excuus. Ah, ja, dit ja. was heel verwarrend, want het Drie Landenpunt, dat staat wel op de goede plek, hè? Ja, het zijn uh, twee plekken op de Vaalse Berg. De Vaalse Berg is eigenlijk een afgeplatte uh, uh, bult. En de ene plek is het Drielandenpunt zelf. Dat is de kruising van de grenzen van België, Nederland en Duitsland. Mm -hmm. nou, die ligt uiteraard op de goede plek, zou ik bijna zeggen, want dat is al heel vaak ingemeten. En het hoogste punt van Nederland is een apart punt. Ja. Veel mensen denken inderdaad dat het hetzelfde punt is, maar het is een apart punt. En dat staat nu op ongeveer 30 meter van het Drielandenpunt. Ja, dat, dat kun je inderdaad ook zien, maar die is ook wel wat makkelijker te verplaatsen. Uh, want de drie landenpunt, daar staat altijd iemand naar te kijken. En die is ook wat groter. Dus uh, dit zou bij wijze van spreken echt een kwaar kunnen zijn, is het niet? Uh, nou, dat denk ik niet. Want zo makkelijk ga je dat ding denk ik niet uit grond. En uh, ja, iedereen kent toch de plek. Ook de, er komen veel mensen ook uh, vaker op dat punt. Dus die hadden het wel ontdekt pas dat uh, de afgelopen tijd uh, uh, verplaatst was geweest. Nee, en ik wil mensen natuurlijk ook niet op ideeën brengen. Nu staat die 30 meter van de drie landenpunt. Hoe ver komt die dan straks? 90 meter? Ja, zo om en bij. Ja. Ja. Oké, okay, dan kunnen we misschien nog net zien vanaf het drie landenpunt. Uh, ja, daar staan wat bomen voor, maar wellicht dat we dat net kunnen zien. Ja. Oké, okay, nou ja, een nieuwe toeristische attractie, zo kun je het natuurlijk ook zien. Guus Verhorst, een nieuwe ontdekking van Staatsbosbeheer. dankjewel. Graag gedaan. Het Drentse Nieuw-Weerdingen wordt geteisterd door een groep kinderen. Wim Katoen, van het Plaatselijk Belang, heeft er zijn handen vol aan. Goeienacht, Wim. Ja, goeienacht. Ja, vertel, wat is er aan de hand? Uh, wat is er aan de hand? Uh, we hebben wat last van... Uh... Eigenlijk jonge kinderen die uh, de boel vernielen in het dorp. Uh, ze hebben een, een woning gesloopt. Zo. Uh, dat is een schadebedrag van rond de 10.000 euro. Wat hebben ze gedaan precies? Uh, nou, uh, aan, je moet je een woning voorstellen. En als je er met een boel doorrijdt, doorrijdt, dan kun je niet meer schade aanrichten. Het, het lag volledig over de kop. Op wat voor manier hebben ze dat gedaan dan? Ja, gewoon uh, ze hebben een schuifpui. Uh, hebben ze het raam uitgetrapt? En, en ze hebben gewoon uh, huis gehouden in, in die leegstaande woning. Die, uh, die in de verkoop stond. Uh, Hakenkruizen op de muren geschilderd. Uh, teksten op de muren geschilderd. Uh, alle meubilair wat er nog in stond, van gort geslagen. Ja. ja de, nou, eigenlijk alles wat erin zat, was kapot. Nou, dat huis is niet meer. Is er nog meer gebeurd? Uh, ja, toen ze daarmee klaar waren zijn ze nog naar een, uh, dat, dat was dan weer iets later, uh, naar een, een stalling voor caravans gegaan en daar hebben ze voor 40.000 euro schade aangericht aan caravans. Ja. En toen hebben ze het ook nog gepresteerd om dus uh, hier bij de plaatselijke voetbalvereniging uh, bierflessen de hals af te breken en die dus op de kop in de grond te zetten. Hartstikke gevaarlijk dus. Dat was Bloedlink, ja. Want uh, als daar gewoon op gespeeld was. dan. was de kans op, op slagadelijke bloedingen. als je een slijding maakt, die was uh, erg groot aanwezig geweest. Ja. Heeft u enig idee om, om wie dit gaat? Wie dit heeft, uh, op, op zich geweten heeft? Uh, ja, ideeën zijn er wel. Alleen uh, harde bewijzen zijn er nog niet. Ja, voor die, voor die woningen. voor die kerfens die wel. Die, de, daar hebben ze kinderen voor opgepakt. En uh, die zaten in de leeftijd van acht tot. 13 jaar. En die hebben dit waarschijnlijk gedaan? Ja, die hebben dat zeker gedaan. En die, die, de, de woning en die caravans, de, de, dat waren kinderen van 8 tot, tot 13 jaar. Ja. Is het uit verveling gedaan, denkt u? Nou, ik heb eigenlijk geen idee wat, wat, wat, wat kinderen bezielt om, om, om dit te doen. Ja, je moet zeggen, als het gaat om kinderen van 8 jaar, de, de, die hebben, moeten toch aan hele andere dingen doen. Is er iets, iets anders te doen voor ze in het dorp? Ja, uh, we, we hebben een rijk verenigingsleven. Uh, we hebben een zoos, uh, er worden activiteiten voor kinderen georganiseerd. Uh, ja, eigenlijk is er voldoende te doen yes. voor, voor, uh, voor die doelgroep. En heeft het dorp dit zien aankomen, dit, dit, dit, dit geweld en deze, deze incidenten onder de jeugd? Uh, ja en nee. Uh, in 2011 zijn we begonnen met een groep, dat, was, uh, dat waren 16 en 17-jarigen... Die op dat moment erg vervelend waren. Toen hebben we als, eigenlijk als eerste in Nederland twee vrijwillige straatcoaches aangesteld. Die uh, dus contact tussen, tussen jeugd en, en omwonenden weer moesten herstellen. Uh, met die groep is dat goed gelukt. Uh, alleen deze groep die erachteraan kwam, ja, die hadden wij dus even niet in het oog. Nee. En ja, dat is dus nu uh, eigenlijk wel uh, op een hoogtepunt beland. Ja, nou laten we hopen dat... Uh, we kunnen in ieder geval geen, niet meer spreken van kattenkwaad. Dus laten we hopen dat dit uh, snel voorbij is. Uh, de jeugd die eventjes uh, niet meer in de hand is in nieuw in Drenthe. Dank u wel, Wim Katoen van het Plaatselijk Belang. Graag gedaan. Is er iets irritanter dan hondenpoep onder je schoen? In Zeeland vinden ze van wel paardenpoep onder je schoen. Paul van der Nat, de Zeeuwse voorzitter van de KNHS, de Paardensportbond... heeft daarom een oproep gedaan. Goedenacht. Goedenacht. Wat is het probleem met de paardenpoep in Zeeland? Nou, eh... Uh... Paardenpoep in Zeeland, ik denk dat het probleem ook in heel Nederland wel speelt, is dat... Nou ja goed, we zijn nogal een toeristisch gebied en in het toeristische gebied wordt ook veel gebruik gemaakt van onze paarden. En ja, die laten af en toe nog wel eens wat paardenmest achter. En wij hebben de laatste tijd, zeg maar, in de kielzog van een andere discussie over ruiterpaarden mm -hmm. kregen wij zoveel uh, reacties uh, van uh, burgers... Uh, over die padenmest, op de straat, op de openbare weg... dat wij vonden dat we als uh, KNS-regio toch wel iets uh, moesten doen richting onze leden. Ja, en wat deed u vervolgens? Wij hebben een, een, een oproep gedaan aan onze leden met uh, de vraag om als zij uh, op buitenritten uh, zijn... Of uh, uh, direct na hun buitenrit zijn geweest om de paardenmesten die hun uh, paarden hebben achtergelaten uh, eigenlijk gewoon op te ruimen. Mm -hmm. En we hebben daar wat tips bij gegeven. Er tegenwoordig, of niet, er, schijnt, er is een mestboy tegenwoordig in de, uh, in de handel, waardoor je het zelf uh, kunt opruimen. Dat is een beetje vergelijkbaar met de hondenpoepzak. Uh, ja. uh, maar je zou ook uh, eraan kunnen denken om. Uh, nou ja, vaak gaat er iemand mee op de fiets en die zou dan een schep mee kunnen nemen. Waardoor het in ieder geval van de openbare weg Ja, dus moet er netjes worden opgeruimd. Nou, woon ik vroeg, ja. vroeger in de polder. Tegenwoordig woon ik in Amsterdam. Daar heb je alleen met, nee. met Koninginnedag nog wat paardenpoep misschien van de ruiters te paard. Hè? Of de politie nee. te paard. Maar ja. vroeger in de polder, en dan voornamelijk tijdens de jaarlijkse paardenmarkt... zeiden ze altijd, paardenpoep stinkt niet, hondenpoep wel. En eigenlijk is dat natuurlijk ook wel een beetje zo. Hè? Het heeft een typische geur, maar echt stinken doet het niet. Nee, echt stinken doet het niet. Maar um, het, het, het is wel zo als je erin stapt of met je fiets doorheen gaat en je moet er omheen slalommen. Dat ik me goed kan voorstellen dat uh, mensen die niet gewend zijn om met paarden uh, bezig te zijn. Dat de, uh, als overlast uh, beschouwen. Ik, ik ga ze zien, de, de paardrijders met de schepjes om het op te ruimen. Dank u wel, uh, voorzitter van de KNHS, Paul van der Nat. Dank u wel en nog een fijne nacht. Brengt de tijd op bijna 4 uur. Over 20 seconden staan de collega's van nu al wakker klaar. En uh, zij gaan het uh, ook uh, over een heleboel dingen hebben die uh, de dag van morgen. Ja, ja maar dat is allemaal vanmorgen. Ik, ik, ik, ik, ik mijn, mijn werd net een fijne nacht, werd me net toegewend. Nog een fijne nacht, dacht ik nou. Fijne nacht in mijn bedje. Fijne nacht. Tot volgende week. Nog Steeds wakker. BNL, nieuws in de nacht.